Het is een koude dag in Rotterdam, maar het hele dorp is verzameld om de begrafenis van Roger Batos, voormalig weduwnaar. En dat we hem allemaal herinneren als een geboren raconteur. Hoe ironisch dan ook dat het enige verhaal dat Roger onverteld gelaten heeft, dat van zijn eigen heengaan is. Het... het... Beho het, be het behoeft ons evenwel niet hieraan roddel of de kwaadsprekerij te wijden. De heer geeft en de heer neemt. Zijn redenen hiervoor zijn vaak mysterieus en enigszins absurd. Maar daarom niet minder rechtvaardig. Uit zwart stof zijn wij gekomen, tot zwart stof zullen wij wederkeren. Amen. Dat we hem niet te lang uit het oog verliezen, laten we even kijken hoe held op sokken Klaas Bago het intussen stelt. Goed, waarschijnlijk, want hij bevindt zich op dit moment in het plaatselijke Hoerenkop. Pater Dominatius zag er een beetje bedrukt uit. Ja, wat wilt je? Hij had een begrafenis vandaag. Voor die oude vindt van een pates moet jij geen trein laten. Roger Leugnaar? Ik bedoel, Roger, wie naar? Dood of wat? Ja. Hij was toch belangrijk genoeg dat iemand hem kapot kapotmaken? Moord. Het gaat hier van kwaad naar erger. Eerst nog voeringen en nu moord. Vandaar dat er naastjes ermee inzat. Iedereen zal pijzen dat hij het gedaan heeft, nu dat Bates al zijn geld aan de kerk gegeven heeft. Aha. Dat is verdacht. Ja, en de mensen bekeken hem al schuinstens dus dat gedoe met die Laura Pallemand. Die Bell is toch het laatst gezien toen dat ze de pastorie binnenging op de nacht dat ze verdwenen is? De bewijzen stapelen zich op. Er. Tamnasius is de dader. Tamara gevraagd in de roze kamer. Tamara gevraagd in de roze kamer. Zwart. We zullen onze kostjes gaan verdienen. Lindsay ook gevraagd in de roze kamer. ook gevraagd in de roze Allee, het gaat nog wel lang nacht worden blijkbaar. Dat is het. Ik moet hier in PD buiten breken. Tori. Maar ik moet de dader ontmaskeren. Shh. Ma, jij zet dat Marieke. Wat doe jij hier? Ik heb niet veel tijd. Ik zal u direct een keer bevrijden. Zo, jij bent vrij Klaas. Ik moet je nog iets vertalen. Geen tijd. Ik moet de waarheid aan het licht brengen. Merci hè. Salut. Klaas. En zo holde Klaas door de Gotterdamse velden terug naar het dorp niet wetende dat elders iemand nauwlettend zijn volgende zet afwachtte. Het is begonnen. Er is geen weg nu. Kruwel bakken schamen over het dromen hij zwart werd adu over het zilveren dorp het kleimert in zijn ewigdurende slaap. Het wacht tot het bloedtij geriesen is, tot het onbestaanbare tot vastdoen komt en het onnoembare een naam krijgt. En niets zal ooit nog hetzelfde zijn. like